10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Op recreatiepark De Witte Bergen in Eihorst is vannacht opnieuw een bungalow afgebrand. Het vuur ontstond halverwege de nacht. Vorig weekend was er ook brand op het Overijsselse bungalowpark. Toen ging het om drie huisjes. Eén daarvan werd in de as gelegd. Bij een tweede huisje konden bewoners het vuur zelf blussen. En in de derde woning ging het vuur vanzelf uit. De politie gaat zowel bij de branden van vorig weekend als die van vannacht uit van brandstichting. Ze kan nog niet zeggen of er een verband bestaat tussen de twee branden. De politie heeft in München vanmorgen vroeg een kamp ontruimd... met asielzoekers die al een week in hongerstaking waren. Dat gebeurde nadat een bemiddelingspoging door twee politici was mislukt. De 44 asielzoekers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Ongeveer 50 asielzoekers waren ruim een week geleden met hun actie begonnen... om een verblijfsvergunning in Duitsland af te dwingen. Sinds dinsdag weigerden ze ook te drinken... De Aziatische en Afrikaanse actievoerders hadden gedreigd tot de dood door te gaan. Bij een ongeluk op de A15 bij Andelst in Gelderland zijn elf mensen gewond geraakt. Eén daarvan is er slecht aan toezicht, de brandweer. Vier anderen zijn zwaar gewond geraakt. Het ongeluk was rond drie uur. Er waren vier auto's bij betrokken, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De weg tussen het knooppunt Valburg en de afrit Dodewaard was tot negen uur vanochtend afgesloten omdat het asfalt en de vangrails gerepareerd moesten worden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil dat mensen met HIV... eerder medicijnen krijgen tegen aids. De organisatie denkt dat daardoor de komende tien jaar... drie miljoen levens gered kunnen worden. Nieuw onderzoek lijkt aan te tonen dat patiënten langer leven... als ze medicijnen krijgen voor het moment dat hun immuunsysteem aangetast raakt. Bij jonge kinderen zou de behandeling onmiddellijk moeten beginnen... na de vaststelling van HIV... Maar omdat medicijnen tegen aids duur zijn, wordt nu al zo'n 60% van de patiënten in ontwikkelingslanden niet behandeld. Het weer. Bewolkt en op sommige plaatsen motregen. Later gaat vanuit het zuidwesten de zon schijnen, maar in het oosten blijft een bui mogelijk. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen.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 tot en met 21 juli in Rijksmuseum Volkenkunde Leiden. Een huis vol Indonesië. De collectie Liefkes. Gouden sieraden. Unieke textielen. Wapens en meubilair uit Indonesië. Een mustie. Mis het niet. 13 en 14 juli speciaal Indonesië weekend voor jong en oud. Voor meer informatie www.volkenkunde.nl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 Matthijs Deen en Jos Palm. Goedemorgen. Uh, morgen is het 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Frankrijk en Engeland waren al een tijdje zover... maar in Nederland viel het kennelijk niet mee om de politiek zover te krijgen. En toen het helemaal zover was... werden de slaven nog tien jaar verplicht om hun oude werk te blijven doen. We praten zo met de schrijfster Cynthia MacLeod... en hoogleraar Caribische geschiedenis Alex van Stipriaan... over de moeizame aanloop en de even vertraagde invoering... van het einde van de slavernij in de West. En dan praten we over Seneca. De schrijver, politicus en filosoof uit de eerste eeuw. Aanleiding om over Seneca te praten is dat er een nieuwe vertaling is verschenen... van de stukken Medea, Phaedra en de Trojaanse vrouwen. Drie uh, hoogoplopende toneelstukken van de filosoof... die juist gelijkmoedigheid propageren. We praten over Seneca met de vertaler, de klassicus Piet Schrijvers. Alvast, even meneer Schrijvers, dat is natuurlijk aardig in verband met het gesprek... dat we zo met Sint-Tier en Arix van Stipria gaan voeren. Seneca heeft een veelgelezen slavenbrief geschreven hij zal toch als echte Romein geen moeite hebben gehad met de slavernij. Nee, dat is een van de beroemdste brieven die nog veel gelezen wordt. Bedenk wel, van afschaffing van de slavernij is natuurlijk geen sprake. Dat is geaccepteerd in de Romeinse wereld. Maar hij komt wel op voor een menswaardige behandeling van de slaven. Maar in de tweede helft van de brief gaat hij al heel typisch... direct over naar een soort zeg maar, internalisering. Namelijk de slavernij van de hartstochten. Daar moet je je dan tussen aanhalingstekens van bevrijden. Oh, in, in, dat is de wending. Juist, want in die zin zijn we allemaal een beetje slaaf of zo. We zijn natuurlijk dan slaaf van alle mogelijke hartstochten. En dat is nou juist wat in die tragedies natuurlijk zo ontzettend naar voren komt. En nog heel even over wat, wat bedoelt hij met een menswaardige behandeling van, echt, van slaven? Nou, in een dialoog in die brief zegt hij echt, het zijn toch ook mensen. Dus hij is tegen een vredebehandeling. behandeling. Okay. Maar je schaft, me, je schaft dus met deze brief niet de slavernij af integendeel, want he, ik denk dat Karel Marx of dit soort mensen... toch zouden denken, nou, armoede heb je concreet. En geestelijke armoede is toch echt iets anders. En het een kun je niet met het ander oplossen. Nee, nee. Nou, zometeen Seneca, tweede helft van dit uur. Dan in het tweede uur recenseren Hans Renders en Jos van den Burg... recent verschenen boeken en films. Dan spoort terug het tweede deel van het documentaire van Hans Olink... over de geschiedenis van Heimwee. Het column vandaag van Nelleke Norevliet... Uh, u kunt ons mailen, doet u dat vooral op ovt.vpro.nl. En maakt u zich zorgen over moeilijkheden met de podcast. Abonneert u zich dan opnieuw op iTunes, dan zijn waarschijnlijk alle problemen opgelost. Meer informatie daarover vindt u overigens op de website geschiedenis24.nl-ovt. Maar eerst nieuws van afgelopen week. Een gevoelige klap voor de Anne Frank Stichting in Amsterdam. Het archief van Otto Frank moet terug naar Basel. Dat heeft de rechter vandaag besloten. Het is dé plek voor zowel toeristen als historici. Het Anne Frankhuis in Amsterdam. Hier worden vrijwel al haar brieven, foto's en andere objecten bewaard. Maar een belangrijk deel moet terug. Nou, dat is natuurlijk heel triest. Wij, hopen dat, uh, wij hebben altijd gehoopt uh, dat beide organisaties hun verantwoordelijkheid zouden nemen om het levensverhaal van Anne, de nalatenschap van Anne, gezamenlijk en, en goed te beheren. En het is natuurlijk buitengewoon triest uh, dat dit voor de rechter moest worden uitgevochten. Na de oorlog besloot de vader van Anne, Otto Frank, om het achterhuis onder te brengen in een stichting en de belangrijkste documenten in een Zwitsers fonds. Beide instellingen werken sindsdien samen. En in 2007 kwam ook het papieren archief naar Amsterdam. Ja, dat was nieuws nieuwsuur van afgelopen woensdag. Na jaren Steggel moet de Anne-Frank-stichting dus in Amsterdam... de archieven van Otto Frank teruggeven aan het Zwitserse Anne-Frank-fonds in Basel. Deze archieven die Amsterdam in bruiklijn heeft... moeten voor het begin van volgend jaar terug zijn in Zwitserland. Aan de telefoon David Barnau van het NEO. Goedemorgen, David. Goedemorgen. Wat betekent deze uitspraak van de rechter van de Anne-Frank-stichting? Uh, Anne Frank zegt, je had dit allemaal uh, graag willen behouden. Uh, maar ja, het was een lening. En iets wat je leent moet je teruggeven uh, als degene waarvan het is uh, erom vraagt. Dus is eigenlijk, eigenlijk is er niks aan de hand? Nou, kijk, het is niet zo dat... Het is vrij veel. Het is vier, uh, vier meter uh, plank, zou ik maar zeggen. Maar daarvan hebben de bezoekers van het Achterhuis mm, heel, heel, heel weinig gezien. Een paar keer een paar brieven... Dus voor, uh, voor het tentoonstelling is het niet zo'n ramp. En het tweede punt, het is allemaal gedigitaliseerd. Dus als mensen onderzoek willen doen... kunnen ze zo bij de anne Frank richting aankloppen. Die, die hele vier meter is gedigitaliseerd? Ja. Oh. En wat is daar allemaal in terug te vinden dan? Als het van gewone mensen is, zou je zeggen, vrij triviale zaken soms. Uh, brieven over en weer van, van familieleden, over, over van alles en nog wat. Maar in dit geval gaat het om de Anne Frank-familie. En dan is al het, uh, elke snipper belangrijk. Maar er zit... nou, oh, sorry. Uh, nou ja, ik meen ook te weten, David Barnou, dat er bijvoorbeeld ook een hele berg brieven is... van adolescenten meisjes die het achterhuis gelezen hebben en die dan... Otto Frank gaan schrijven hoe ze hun leven verder in moeten richten. En dat ze ook hele vaderlijke brieven terugkrijgen. Dat, dat, dat zit er daar toch geloof ik ook in. Ja, alleen ik weet, ik weet niet precies of dat hoort bij de zaken... die terug moeten naar, naar Basel of dat die hier kunnen blijven. Nee, er is natuurlijk van... Het, het is een heel breed en wat mensen vaak vragen... en de dagboeken dan. Ja. Nou, Daar heeft Otto Frank in zijn testament heel duidelijk gezegd... dat hij dat aan de Staten Nederland of in dit geval aan het NIOT heeft... Nagelaten. Dus die vallen erbuiten. En dat is toch het belangrijkste wat de mensen willen zien. Nou, we geven dat het Fonds in Basel de archieven van, van Frank terug wil om een eigen museum te beginnen in, in Frankfurt. In, in Frankfurt is een Joods uh, Historisch Museum. En uh, het, het Fonds in Basel, wat ja, tot, tot, tot voor kort geleden toch een heel low profile had. De meeste mensen wisten nu dat bestond. Die willen nu meer doen uh, met de zaken die zij hebben. En die hebben een, uh, een deal met het. Uh, met het Frankfurter Museum dat daar een aparte afdeling voor de familie Frank komt. die uh, eeuwenlang in Frankfurt gewoond heeft. Ja. Het is. Uh, je kan niet zeggen dat dat een. als dat archief daar uh, basis wordt van tentoonstelling. dat het een soort concurrentie zou worden voor het Anne Frank Huis. Nee, ik geloof nee. daar niets van. Uh, ik denk dat het interessant is voor, voor, voor een lokaal museum. om lokaal te laten zien, hey, hier hebben joden gewoond... en hier hebben Beroemde joden gewoond, en dit is familie Frank. Ik denk, als je daar naartoe gaat, dat je er heen... wil ook wel zien hoe het in, uh, hoe het in Amsterdam eruit ziet. Ja. En omgekeerd kan ik het, is het moeilijker, denk ik. Ja. Misschien is het denkbaar dat de twee mu musea... Uh, gewoon prettig gaan samenwerken in de toekomst... en dat ze het, uh, het, het, het, het, het dagboek uh, eens een keer uitlenen... en dan in Frankfurt laten zien. En het, het zal elkaar een beetje gaan helpen. Ook al, het zal en dan andere keer... Frankbussen. Laten rijden tussen Amsterdam en Frankfurt. Bijvoorbeeld. We gaan het voorstellen. Oké. Okay. Succes ermee, David. Bedankt. David Barnau van het NIOD. Was dat. Ja, morgen is het dus zover. Het is 1 juli 2013. Dat is 150 jaar nadat Nederland in de West de slavernij afschaft. Flink wat later dan Engeland, Frankrijk en vooral Denemarken. Die dat. Uh, Denemarken, in ieder geval. Uh, Engeland 1833, Frankrijk 1848, Denemarken 1848. Ik vind het even niet meer uit mijn hoofd. Ja, <laughs> ja, zitten hier deskundigen genoeg. Ja. Kom maar, <laughs> Alex van <of> Cyprian. <laughs> Denen, Marco, ben wanneer weer eens? Denen. Denen hebben het twee keer gedaan. Ja. Net ja, als de Fransen. Okay. De ja, Fransen ja. waren de allereerste tijdens de Franse revolutie. En hebben het toen na twee jaar weer ingesteld. Ja. Dat is eigenlijk het meest cynische van deze hele geschiedenis. Kennelijk was er nog wat weerstand in ons koninkrijk. Niet alleen onder de slaaveigenaren in Suriname en Antillen, maar ook in Den Haag. We gaan praten over de jaren rond de afschaffing. Over voorvechters en tegenstanders. En hoe, over hoe het einde van de slavernij uiteindelijk vorm kreeg. We praten dus met Cynthia McLeod. Schrijft van onder meer hoe duur was de suiker. En Elisabeth Samson. Verhalen die de slavenmaatschappij heel dichtbij brengen. En met Alex van Stiprian, Die u ook zo net hoorde. Hoogleraar Caribische geschiedenis in Rotterdam. Cynthia. Die, die eerste juli wordt natuurlijk uh, in Suriname ook herdacht. En uh, gevierd. Um, hier ook. Maar is het nou niet echt nu, vooral een moment om daar te zijn? Of moet je voor het echte, <laughs> echte feest hier zijn? Dus? Nee, nee, het is inderdaad, het wordt in Suriname ook gevierd, maar ik was door allerlei instanties in Holland uitgenodigd, dus vandaar dat ik nu hier ben. Nou, daar kunnen we iets over zeggen, want vanmiddag, er komt een film van uw boek, hoe duur, komt de, uh, ja. hoe duur was de suiker, vanmiddag in de Koninkrijk Amsterdam krijgt u een luisteren, boekeditie, uh, neemt u in ontvangst. Um, nou, ik kan me voorstellen dat uh, zo'n dag kan niet meer een stuk kan. Ja, dag. het is een hele drukke dag, inderdaad. Maar, maar vindt u dat Nederland uh, het een beetje goed doet op het moment, de overheid? Uh, de overheid eigenlijk... Ik denk die, het niet, maar er zijn allerlei wat, wat organisaties zou... en instanties... die zich heel erg hiermee bezighouden. En dat er een echte herdenking is morgen. Uh, ja, dat is mooi. Maar... Uh, ik merk niet dat het echt leeft in Holland. Nee, nee. In nee. Suriname wel, natuurlijk. Ja. En de overheid, wat zou die moeten doen? De, de, de, veel, de veel gehoorde vragen, toch maar even meteen hebben we dat gehad, om ja, we straks niet met me stil te staan. Om excuses, nu onlangs weer gedaan door André van S. Hoorzitting in de Tweede Kamer, een paar dagen geleden, geloof ik. Moeten die excuses, die geloof ik ooit al een beetje gedaan zijn, door, gedaan zijn door Van Bokstel, dacht ik, de minister destijds. Het zou mooi zijn als het zou gebeuren. Vindt u wel, ja? Ja, ik, ik, uh, eerlijk gezegd verwacht ik het ook. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar. Uh, 150 jaar. Dit is het moment, dus nu niet Dit gebeurt, is het moment. Het dit is maar, dit, morgen zou echt het moment zijn. En, en wat, wat, wat, ik wil nog één vraag aan toevoegen. Wat betekenen um, excuses van een land waar. Nou, erken. Waar, dan nee, en... maar u zegt, het leeft niet echt in Nederland. Wat nee, betekenen nee, excuses dan? Het zit dan? niet in het collectief geheugen van de Nederlanders slavernij. Helemaal niet. Nee. En wat betekenen excuses dan als het toch niet leeft? Het zit niet in het collectief nee. geheugen van de Nederlander, Maar de Nederlandse overheid, en in ieder geval de Nederlandse overheid... Ja, zou dan erkennen dat het er geweest is... en dat het iets was dat niet mooi was, niet ja. goed was. Ja. En als ze daarvoor excuses zouden aanbieden dan zou dat al ja, in ieder geval een feit zijn dat je erkent dat je slavernij gehad hebt. En dat het je spijt en dat je daarvoor excuses aanbiedt... dat zou wel mooi aankomen bij de Surinamers, bij de nazaten van de slaven. Want een groot deel van de Surinamers, dat zijn allemaal nazaten van de slaven. Ja. Uh, überhaupt, als er geen slavernij was geweest, had Suriname niet bestaan. Wij zijn het product van de slavernij. Dus voor ons houdt het nooit op. Zo goed als Suriname het product is van de slavernij. Ja, ja, Suriname is een product A, van de slavernij. Dan heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Misschien mee oneens of zo? Ik weet niet, geen idee. Ja, ik denk dat... Um, ik ben het eens dat, dat het slavernijverleden... Um, niet hoort tot het uh, collectief bewustzijn... Uh, historisch bewustzijn van de Nederlandse samenleving. Maar ik vind dat het wel groeiende is. Ja. Het neemt wel toe... Um, en dat heeft natuurlijk alles te maken met dat er heel lang overgezwegen is. Dat het heel lang stil is geweest. Dus ik ga ervan uit, of ik zie het ook gebeuren... dat uh, de komende jaren, en zeker door wat er nu allemaal gebeurt... dit jaar, alle herdenkingen en gedenkingen... Uh, dat dat alleen maar groeiend is, dat dat gaat toenemen. En, de, de... en wat de, de excuses betreft, uh, denk ik dat het heel goed zou zijn. En ik verwacht het ook wel een klein beetje, omdat dit toch echt het moment is. Ja. Als je het nu niet doet, dan doe je het nooit meer als, als overheid. En ik vind dat je jezelf dan wel heel erg onwaarachtig maakt. Maar... Dus jullie rekenen, for what it's worth. Want, dus jullie rekenen er echt op dat morgen uh, onze minister, president, excuses uit het mooiste het zou zijn dat koning Willem-Alexander het zou zijn. <laughs> maar ik weet niet of dat het zo zou zijn, Dit ja, Piet ze wel zeggen. Heeft u wel eens contact gehad met mijn Leidse collega Piet Emmer? Meneer. Die net zeer kritisch... Meneer, uh, en of ik contact heb gehad <laughs> met hem, ja. Voor, nou, voor, daar hoor ik graag over dan nu. Ja, maar, uh, no, no. Zullen nou, even... contact met Piet Emmer gaan we het nu neer hebben. Mag ik een nee? voorstel van no. orde doen? We hebben het straks <laughs> nog over hoe het was voor de slaven in Suriname... na ja. de afschaffing. En Piet Emmer heeft net een stuk geschreven in Trouw afgelopen ja, daarom, weekend... Ja. Ja, ja. waarin hij daar het een en ander over zegt... wellicht komen we er dan nog aan toe. Laat, ja. Laten we het nu even laten zitten. Want ja. Anders wordt het... Ja. Jammer. Een uh, jammer, maar het komt misschien nog. Okay. Laten we teruggaan naar 150 jaar geleden. Uh, ja. Alex van Stiprian, waarom dat moment... Waarom gebeurde het toen? Uh, dat is een enorme uh, brede vraag. Een hele brede vraag. <laughs> uh, omdat het niet later dan dat kon. <laughs> zo ze hebben het ja. gewoon zo lang mogelijk gerekt. Nou, niet, niet bewust gerekt, maar ze hebben gewoon zo lang erover gepraat. Dat het niet eerder is gebeurd. Maar ze zijn eigenlijk al in 1841. Dus 22 jaar daarvoor al begonnen met daarover te praten. En um, dat het zo lang heeft geduurd, heeft vooral te maken met de kosten... die uh, men dacht dat er aan verbonden of die er ook aan verbonden waren. Wat waren de kosten dan? De kosten die uh, waren de compensatiekosten die betaald moesten worden... vond men aan de slaven-eigenaren. Dus wij zouden nu zeggen, uh, je gaat toch de slachtoffers compenseren en niet de daders, maar eh, toen was het... Eh, nee, de daders verliezen hun kapitaal, de slavenhouders verliezen hun kapitaal... en die moeten gecompenseerd worden. En degene die een paar eeuwen in slavernij zijn gehouden... die mogen blij zijn dat ze vrijgemaakt worden. Maar om, om, een, om even terug te gaan naar die redenering en die rekensom... die dus toen kennelijk gemaakt was, om, om wat voor bedrag ging het dan? Om ergens tussen de 10 en 12 miljoen toenmalige gulders... En hoe werd dat berekend? Dat werd gewoon per slaaf uitgekeerd? Ja, er werd gewoon per kop, zoals dat toen uh, genoemd werd. En dan verschilde het ook nog eens per kolonie. En dat had dan weer met, met uh, de productiviteit en de opbrengsten van de verschillende kolonies te maken. Dus in Suriname kwam, kwam men uiteindelijk uit op een bedrag van 300 gulden per persoon, per kop werd toegezegd. Curaçao 200 gulden eh, en de overige Antilliaanse eilanden... ergens tussen 100 en 120 gulden. Dat ook de, de, alleen het onderscheid is al eigenaardig. Ja, dus het mensleven is op verschillende, in verschillende landen verschillende waarden. En um, want hoeveel slaven waren er in Suriname? Op dat moment ongeveer 33.000. En uh, op de Antillen 12.000. Dus uiteindelijk zijn 45.000 mensen uit slavernij vrijgemaakt. Sinds ja... De, de, dat hele idee dat het um, een compensatie was... die naar de eigenaren, hè, vanwege het feit dat het bezit werd afgenomen. Um, is dat, uh, hoe was dat in de tijd in Suriname? Was er enig besef onder slaven zelf dat dat, dat, dat scheef was? Dat er iets onrechtvaardigs was in die regeling? Ik, ik denk niet dat er bij de mensen op dat moment dat erg geleefd heeft dat het scheef was. Ik denk het niet. Uh, men was erg gefocust op het feit dat men vrij zou worden. En, maar ook als je hoort de, uh, de uitspraken die er toen gedaan zijn... men dacht op een andere manier dan men nu denkt. Want behalve dit van die 300 uh, gulden aan de eigenaren in Suriname... was er, en dat is heel toevallig dat ik dat gevonden heb... Er is ook nog bij de memorie van toelichting. Punt 1, eh, toen dit wetsontwerp werd, dus werd behandeld. Punt 1 is geen emancipatie zonder compensatie aan de eigenaren. Dat was punt 2. 1. Punt 2, en dat vergeet men altijd. Punt 2 was, de slaven moeten met hun in hun verdere leven... het geld terugstorten aan de staat dat met hun vrijlating gemoeid is. En toen is er in Suriname in ieder geval... een speciale belasting in het leven geroepen... die alle slaven die vrij werden... de mannen moesten per jaar drie gulden betalen... en de vrouwen moesten per jaar één gulden betalen... voor hun verdere leven. Zo. En professor Van Lier heeft uitgerekend... dat er in de eerste tien jaar van dat staatstoezicht... In ieder geval is het geënt in die eerste tien jaar. Of het daarna geënt is, weet ik niet. Maar professor Van Leer heeft uitgerekend dat er in die eerste tien jaar... in ieder geval alvast 18.000 gulden teruggevloeid is... De... Ik, ik, zat, ik zat zo net te denken, dat, want ik, ik dus, had natuurlijk dus, dus, dit gesprek dus, voorbereid. Er was een van die vragen die ik wilde gaan stellen. Was, ja, wat, wat stelde die vrijheid voor? Want ze kregen nou, slavenstemrechten? Moesten ze bijvoorbeeld ook belasting betalen? Maar dat laatste wordt dan nou wel een beetje een wrangend vraag. Ja, dus. ja, ja. Dus, dus de, de slaven moesten teruggeven aan de staat. Zo staat het er letterlijk. Het is jammer dat ik het niet mee heb genomen. Het geld de kosten die gemoeid zijn geweest met hun vrijlating. Dus de slaven hebben niets gekregen verder. Ze hebben de vrijheid gekregen. En ze moesten ook nog belasting betalen... omdat ze vrij waren Zullen we nu Piet, En, nog tien, doen nou, en nog tien jaar werken. werken ik montage. wil nog één uh, vraagje uh, hierover stellen. Want je zegt, het begint in feite in 1841 al. Ja. Um, maar... Um, er is dus tot 1863 gewacht, omdat het niet langer kon. Ik heb de indruk dat het vooral geen ethische, maar een, een economische ja. discussie was. Kon Nederland dat nog niet opbrengen dan in 1841? Uh, nee, op dat moment was het, ging het niet zo heel goed met de Nederlandse economie. Dus daar, dat, in die debatten komt dat ook voortdurend naar voren in de Kamer... dat dat uh, uh, op dat moment financieel heel slecht uitkwam... Uh, maar op dat moment begint natuurlijk ook het cultuurstelsel in Indonesië. En dat is uiteindelijk waar uh, uit de winsten van het cultuurstelsel in Indonesië... daar hebben ze de gelden gevonden om uh, de slavenhouders in Suriname mee te betalen. Ja. Maar overigens nog, nog wel een, een, een Je grappige moet, anekdote het, ja. daarbij is dat... zelfs in 1863, zelfs toen de Tweede Kamer uh, had ingestemd met de afschaffing... toen moest het nog naar de Eerste Kamer. Ja. Uh, en daar gingen de discussies... Nog steeds zo lang door dat uiteindelijk uh, de minister, uh, de minister van Marine erbij gehaald werd, die gedreigd heeft als jullie nu niet voorstemmen voor deze wet, dan zal het tot een bloedvergieten komen in de koloniën en dan weet je niet wat je aangericht hebt. Ja, Toen met... hebben ze uiteindelijk ingestemd. Met mensen op de kel. Heel, heel kort even, dat cultuurstelsel, waarom was dat zo winstgevend dat daar voldoende geld in de staatskas doorvloeide? Want... Nou ja, dat was natuurlijk een nieuwe vorm van uh, gedwongen arbeid. Hè? Gedwongen culturen in Indonesië, waar uh, de, de kleine boeren uh, gedwongen werden bepaalde gewassen ja, om te, te grote plantages te werken en dat leverde heel geld dat, op. Nee, ja, ook grote plantages, maar ook iedere kleine boer moest een bepaald deel van zijn perceel met uh, cash crops, suiker, koffie bebouwen. Jij ja, ja, zei, zei iets, Jos, uh, uh, over. Um... Emmer. Oh, Piet woonde. Emmer. Nou ja, Cynthia McLeod had het net over... en we hadden het over hoe die slaven het nog hadden... en dat ze die belastingen moesten betalen... en dat het allemaal heel triest en teurig is. Nou, als ik Piet Emmer in trouw lees... kan dat geen enkel probleem geweest zijn. Want die schrijft dat de slaven... de vrijgelaten slaven afgelopen weekend in trouw... dat de, af, dat de vrijgelaten slaven geen bezit hadden... is eveneens een mythe. De slaven bleken in de loop der tijd met de verkoop van groenten en pluimvee... zoveel geld gespaard te hebben... dat ze zich na hun vrijlating dure kleren konden veroorloven... en een enkeling, enkeling van een slaaf, ik uh, parafraseer even... reed zelfs dag in dag uit in een koetsje rond. Uh, ze hadden dus heel erg goed, uh, Cynthia McLeod... <lacht> volgens de liberale Leidse historicus Piet Emmer. Er dus, dus, dus zal wel, dus zal wel uh, af en toe één geweest zijn die ja, wat geld had... En, uh, en ik denk dat de mensen die in een koetsje rondreden... dat die misschien al lang geen slaaf meer waren. Maar is dit verslag onzin? Of hoe moet u, hoe moet u, onzin, u het Dit ja. is onzin, <laughs> ja. Je... Uh, natuurlijk, kijk. Uh, de mensen hadden soms inderdaad uh, pluimvee en, en groenten, Maar ik denk niet dat ze daarvan zo schatrijk zijn geworden. Uh, oh, Laten <laughs> Ik stel voor om niet te lang daarbij binnen te blijven. Het dit is was gezegd. beetje een beetje een en ja. uh, Laten we laten verder... een uh, beetje maar... Het abolitionisme, dus beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Die beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje in beetje in beetje een beetje een in een beetje een beetje een beetje een nou ja, het, het grappige is dat er, uh, en dat is eigenlijk veel minder bekend... dat aan het eind van de 18e eeuw er eigenlijk wel een hele grote... Uh, in ieder geval in intellectuele kring uh, abolitionistische beweging is geweest. Uh, uh, bekende schrijfsters als uh, Betje Wolf, wolf. Aagje maar een heleboel uh, pamfletisten, schrijvers, uh, uh, intellectuelen... hebben toen allerlei geschriften geschreven tegen uh, slavenhandel en slavernij... Ik, ik kwam op een gegeven moment een brief tegen uit de jaren 1770... van een planter die terugkomt, rijk geworden naar Nederland. En planter is dan dus een slaveneigenaar. Ja. Nooit een plant in de grond gezet. Um, en die vol verbazing schrijft in een brief na zijn aankomst in Nederland... over de algemene discussie hier over het afschaffen van den slaafse toestand. Um, dus het was echt een groot publiek debat geworden onder invloed van de verlichting, vervolgens de Bataafse Republiek. Bij het opstellen van de, de, de nieuwe grondwet... of de grondwet van de Bataafse Republiek... is er heel intensief gediscussieerd... of de slavernij afgeschaft moest worden, 1797. Ja. Um, alleen, zoals dat gaat in de Nederlandse politiek... Uh, was dat zo'n hevige discussie dat er een commissie werd benoemd. En de commissie is heel erg gaan nadenken... en vond het toen toch uh, economisch niet verstandig om het af te schaffen. Toen heeft... De meerderheid toch tegengestemd. Vervolgens is er een totale stilte weer uh, in, in het kader van uh, de, de, de revolutionaire tijd, die een beetje weggestopt moest worden. Nederland moest zijn positie hervinden in Europa, uh, in Nieuw-Europa. Uh, dus totale stilte. En toen zijn het eigenlijk een, een, ook weer een aantal intellectuelen uh, uit pietistisch protestantse kring, het Reveil, en uit Liberale kring geweest die het thema weer hebben, hebben opgepakt. Um, en langzaamaan wel aanhang hebben gekregen. Um, maar het is nooit een massale aanhang geworden zoals in Engeland. En waar heeft het mee te maken? Nou, dat in Engeland het thema van slavernij ook werd aangegrepen... door bepaalde grotere groepen voor hun eigen emancipatie. Ja, ja die hadden een, een, een, een verborgen agenda. Ermee. Ja, dat klinkt een beetje complotachtig. Zo is het natuurlijk niet. Want in Nederland was het ook zo. In Nederland zijn het uh, elite vrouwen geweest... die het thema ook zich toegeëigend hebben mm -hmm. voor hun eigen emancipatie. Want die hadden ook wel wat te winnen. Die wilden ook een keer het huis uit en hun gang Precies. Kunnen gaan en, et Precies. en klopt het dat inderdaad het boek Uncle Tom uh, hier ook gelezen werd... en dat dat een rol heeft gespeeld in het geheel? Twee boeken, ja. Uh, uh, Tom van Harriet Beecher Stowe. Uh, en het boek wat hetzelfde jaar uitkwam van uh, dominee van Heuvel, baron van Heuvel. Slaven en vrije onder Nederlandse wet. En dat waren beide boeken die uh, uh, vergezeld gingen van heel veel illustraties. Dus uh, dat heeft mede toe bijgedragen dat heel populaire boeken werden, allebei met plaatjes van vreedheden en van de wantoestanden in de slavernij. Die twee boeken hebben in... Maar toen was de antislavernijbeweging ook op zijn hoogtepunt. Dus die boeken gaven een soort van laatste push. Het is... In de internationale beweging was ook een, een boek... en dat, die was al uh, veel eerder van een halve Nederlander... zeker meneer Stedman, die, uh, uh, <coughs> die als soldaat in Suriname was... Uh, is uh, erg belangrijk geweest. Voltaire heeft natuurlijk ook over Suriname... als het punt waar zelfs Candide zijn geloof verliest. Mm -hmm. Dus internationaal stond Suriname, meen ik, als gewoon... ja, erger kon niet. Klopt dat? Ja, het, Suriname ja. was het ergste lang. Mm -hmm. Suriname had de naam... Uh, de meest vredadige slavenmeesters te kennen. Mag ik daar iets over zeggen? Dat wordt de over naam. heel veel landen gezegd. Hoor. Oh. Um, of Over Denemarken ook. Ja, en ook over Cuba uh, als de ergste hel op aarde. Het is maar net vanuit welke nationale traditie je leest. Ja. Kijk, gezellig was dat absoluut niet. En Suriname, de slavernij, was absoluut hard. Um, alleen al getuigd het feit dat er de hele tijd... tot de laatste dag sprake was van een sterfteoverschot. Dus gingen meer mensen dood dan dat er op natuurlijke wijze bijkwamen. Um, maar, uh, ja, slavernij is gewoon erg. He, is, is het ene concentratiekamp nou erger dan het andere? Het is gewoon erg. Dan... En, en van Nederland, uh, in Suriname... de Nederlanders hebben alles opgeschreven. Dus uh, alles wat je opschrijft, blijft bestaan. Dus tot de dag van vandaag kan je het lezen. Maar dat wil zeggen dat Nederland zijn, zijn eigen systeem... boekhield, als... boekhouden... Ja. Oh ja. Alle straffen precies uitgeschreven. Hoe de mensen werden gestraft, wat er werd gedaan... dat werd in Suriname heel nauwkeurig opgeschreven. Ja. Nou, um, ik ben het getal al weer vergeten. Hoeveel er wel niet waren. Uh, uh, hoeveel waren er nou ook weer in Suriname? Nee, 45.000 ja. in totaal. Ja. Ja. Ja. Het wil zeggen dat ja. dat, dat land dus zichzelf opnieuw moest uitvinden... op het moment dat, het, dat die mensen vrij werden. Uh, die eerste tien jaar... moest ik, dus moesten ze nog werken op de plantages? Dat ja. wil zeggen dat het eigenlijk op het moment dat het 1 juli 1863 is, dat er eigenlijk nog niet zo bijster veel veranderd is. Nee, ja. alleen mochten ze ja. ze mochten zelf uitkiezen bij welke baas ze werkten. Ze wilden werken en natuurlijk zijn er op 1 juli 1863 zijn de plantages opgehouden te bestaan. Dus die mensen moesten wel ergens anders gaan werken. Ja. En <coughs> op 1 juli 1863 en dat is heel belangrijk, er werd de proclamatie voorgelezen... door de gouverneur aan de mensen die vrij werden... en die in Paramaribo woonden tenminste. En de eerste zin van die proclamatie is... Gij zijt nu allen vrij. En dan komt er een paar regels verder in de proclamatie... En wees u vooral recht dankbaar. Ja, en vergeet ja. u nimmer hoe oh. goed uw vroegere meesters voor u geweest zijn. En dat is men al door blijven herhalen. Jij wees die, dankbaar. Ken, ken jij die alleen uit het hoofd? Of kent iedereen in Suriname? Een heleboel hele mensen kennen het uit het hoofd. Maar ik zeker. En wees u vooral recht dankbaar. En vooral aan Willem III, geloof en, ik. Ja. ja, en men, en aan de mensen werd gezegd dat de vrijheid was een persoonlijk geschenk van de koning. Koning Willem III wilde hebben dat ze vrij zouden ja. worden. En vandaar dat de Suriname zo koningsgezind zijn geworden. Ja. Ja. Ja. Die, die gouverneur was Reinhard Frans van Landsbergen. Ja. Ja. Was hij bang? Nee, op het, nou, op het moment dat dat gebeurde, was hij bang voor ongeregeldheden. Ja, ja daar, was, daar was absoluut angst. Er zijn van tevoren 800 extra militairen ingevoerd om eh, als ze brood te dronken, zorgen... Voor Precies, dat er geen onlusten of brooddronken... of hoe je het ook wil noemen, zou uitbreken. En wat je voortdurend leest, is de verbazing van koloniale kant dat het eigenlijk zo rustig blijft. Maar dat geeft aan dat ze toch slecht geweten hadden. Eigenlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> ja. Natuurlijk, maar ja, goed, op dat moment... Kijk, je moet je voorstellen dat uh, die hele discussie... over de afschaffing van de slavernij... hebben wij hebben het nu steeds over dat Nederland dat afschaft... en dat dat in Den Haag gebeurt. Maar uh, de reden van afschaffing is buitenlandse druk vanuit Engeland... en druk vanuit de koloniën. He, al, al tientallen jaren lang verschijnen er voortdurend uh, stukken... in de Nederlandse pers over als we niet gaan afschaffen... dan komt het tot bloedvergieten. Voortdurend stukken over opstandigheid, op plantages... Uh, op de eilanden in het, uh, in het Caribisch gebied... Uh, die steeds maar die druk opvoeren. Maar gebeurt het, uh, waren er ook argumenten tegen van als we wel afschaffen gaan we failliet? Nou, er oh, was ja. natuurlijk een kleine lobby, met name hier in Amsterdam... Uh, die, die dat stelde van, uh, wij hebben die koloniën nodig... wij hebben de productie daarvan nodig. Maar gebeurde het ook, gingen ze ook failliet? Gingen die, gingen die, die plantages daar failliet op dat moment? Mm, nee. Er zijn plantages die zijn opgehouden te bestaan... omdat die mensen dat geld kregen. Als je 200 slaven had en kreeg 300 gulden per slaaf... Dan heb je hoeveel? Die gingen rentenieren. Ja, die kwamen. Die, dat ja. zijn die mensen die in die prachtige kasteeltjes aan de, aan de vecht... En, aan, uh, en zo hebben gebouwd. Hè? Dus ze zijn met alles teruggekomen. Dat geld dat ze daar als compensatie hebben gekregen. En verder hebben ze alles verkocht. Hè? Uh, alles stuk geslagen, alles verkocht, en zijn naar Holland teruggekomen. Dat is een deel. Maar een deel is gebleven en die plantages zijn gebleven. En dus vandaar dat, dat die slaven, die vrij, de nu vrije, moesten dan zelf gaan zoeken waar ze zouden werken. Sommigen zijn gewoon op de plantage zelf gebleven... en zijn iets voor zichzelf gaan doen. Dat kon ook. Hè. Anderen zijn naar de stad getrokken. Maar er is ongeveer, ongeveer ik denk, zeker 40 procent van de plantages in Suriname. Ze hebben opgehouden te bestaan toen. Nou, ik wil er wel iets op nuanceren. Dat is niet in één klap gebeurd. Dat gebeurde Allang daarvoor was er een trend aan de gang van plantages die het niet meer redden of die uitgeput waren. En die trend gaat door. Dus het is niet zo dat precies rond 1863 nee, opeens niet, een hele goede nee, plantage ophoudt. Maar toch wel een deel, hoor. Ja, maar de, ja. het is meer een, een, een economische ontwikkeling of... of achteruitgang die, die doorgaand is. En, want aan de andere kant, er wordt ook nog steeds opnieuw geïnvesteerd... op dat moment, want er komt op dat moment een nieuw product op, cacao... Oh. wat het ja. booming product van Suriname wordt. Eh, en eh, sommige mensen investeren daar weer in. Eh, maar opvallend is inderdaad, het, eh, de, die compensatiegelden... zijn uiteindelijk weer de Nederlandse economie ten goede gekomen. Dat ja, was ook de bedoeling, uh, denk ik. Maar we, we, hebben, we, hebben, we hebben eindelijk kunnen concurreren... Willem de derde heeft het afgeschaft en uh, uh, Willem IV moet de excuses gaan doen. Zijn we daarmee rond? Nou, daar zijn we mooi mee rond. Ja, nou, nou kijk heel goed. Okay. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio, bij u gebracht door de VPRO. Mailt ons vooral op ovt.vpro.nl. Het is al uh, zes minuten over half elf. Hoogste tijd voor de column van Nelke Noordervliet. De herhaalde discussie over deelname van vrouwen aan het arbeidsproces voert me met enige regelmaat in gedachten terug naar een vakantiebaantje dat ik had toen ik een jaar of vijftien was. Je kon er wel 45 gulden per week mee verdienen. Daarvoor moest je vijf dagen van acht uur volmaken. Aan het eind van veertien dagen ging ik dus met 90 hele guldens naar huis. Maar de lessen die ik er leerde waren onbetaalbaar. Het was een dadel-overslagveem... Het woord staat niet in Vandalen, maar elke Rotterdammer van zekere leeftijd kan het analyseren. Het was een plek in de haven waar dadels als bulkgoed aankwamen... en vervolgens werden verwerkt tot een handzamer product. Een verpakkingsfabriek dus, lopende bandwerk uiteraard. De vloer van de fabriekshal was plakkerig van de uitgelopen dadels. Alles kleefde. Er hing een zware zoete lucht... In een vierkant met zijden van zo'n 15 à 20 meter lengte werd het werk gedaan. De dadels kwamen binnen in blokken. De eerste fase was het breken van de brokken en uitleggen van de dadels. Dan moest een ploegje de foute dadels uit de langstrekkende dadels verwijderen... die met witte stukken of totaal geplette exemplaren. Vervolgens kwamen ze via twee of drie afsluitbare trechters in doosjes terecht... De trechterbediener pakte een leeg doosje van een stapel... deed de schuif open, liet er een bepaalde hoeveelheid dadels invallen... en zette het doosje op de band richting weegploeg. De weegploeg woog de doosjes en zorgde ervoor... dat er ongeveer een pond aan gewicht in zat. Doosje op de band naar de dekselopzetters. De dekselopzetters deden er een deksel op zodat het keurig dichte doosje verder kon worden gestuurd naar de laatste lijn... degene die met een lange lineaal een rij van zes doosjes... op een brede band de cellofaanmachine instuurde. Opletten dat de doosjes goed gesloten zijn, anders doosje goed sluiten. Om flink productie te draaien werd de band op een vrij hoog tempo gezet. Ging er iets fout, dan zette de baas hem vloekend langzamer. Er was een kwartier koffiepauze, een half uur voor de lunch... en een kwartier voor de thee... Plaspauzes kon men zich tussendoor niet veroorloven. Ik was vakantiekracht, maar Toos en Ank en Thea... werkten er twaalf maanden per jaar. Het was hun baan. Ze praten over hun vrienden en verloof, dus als ze die hadden... en over hun uitzet. Het huwelijk was het beloofde land... waarheen ze via dit duistere voorgeborgde hun schreden zetten. Ze hadden weinig genoegens, maar veel gevoel voor humor. Dat moest ook wel. Toen een kist met een harde klap uit een kraan viel, riep Ank: Daar gaat Toos ter gebit. Ja, Toos had een kunstgebit, zoals veel van die meisjes. Ze gingen nooit naar de tandarts. Hun gebitten waren, zoals dat heette, niet gesaneerd. Het was goedkoper de verrotte boel te laten trekken... dan ze te laten oplappen. Sommige jonge meiden kregen als huwelijksgeschenk... een kunstgebit van hun ouders. Dan was de man van de eventuele tandartskosten af... Ik kon aardig overweg met de weegschaal. En ook het sorteren gaf hooguit kleverige handen. De deksels gingen best, al had ik geen vingerafdrukken meer over op de deur. Maar mij moest je niet aan het eind van de lijn zetten. De dadeldozen kruiden soms als ijsschotsen... tegen de vuurtoren van Marcus Ruiven in een strenge winter. En dan moest die band weer stilgezet worden. Dat Toos en Ank en Thea... Graag het huishouden gingen doen en voor de kinderen zorgen, kon ik me levendig voorstellen. Hun mannen zaten lekker op de vrachtwagen of de kraan of in de bouw. En die waren er trots op dat ze hun vrouwen konden onderhouden. Die namen, he, Toos, Ank en Thea, die zin je niet, toch? Nee, pas inderdaad. Ja, ja, Toos en Ank. En Thea ben ik uh, niet zeker van maar. Het had heel goed Thea kunnen zijn. De vertaler en klassieke Schrijvers. Die u al eerder hoorde, die eerder onder meer Virgilius, Horatius en Lucretius vertaalden, werkt nu aan de teksten van Seneca. Er komen drie boeken met vertalingen. Het eerste is nu verschenen met drie tragedies over vrouwen: Medea, Phaedra en Trojaanse vrouwen. En de filosoof Seneca propageerde weliswaar gelijkmoedigheid als levenshouding, maar in zijn toneelstukken vliegen de stukken ervan af. Medea heeft erg veel last van woede, Phaedra van destructieve lusten. Het is zoals uh, Schrijver zelf ergens in het boek schrijft een calamiteitenrevue. Goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals. Ja. U was hoogleraar klassieke kader, maar u bent al een tijdje met de meditatie. U maakt prachtige vertalingen. Um, Seneca nu, na Lucretius en Virgilius en Horatius. Allemaal één of twee generaties later dan die eerste schrijvers, die zeg maar, onder Augustus, soms onder Caesar uh, leefden. Ja, en daarna werd het toch eigenlijk steeds maar minder. Ik bedoel, het is dan toch de zilveren tijd van de, Denkt u niet ja. van ja, tja, ik maak er maar wat van, maar het is geen Vergilius. Een van de redenen waarom Seneca uit het zicht Ach. verdween in, vooral ook in de 19e eeuw, is juist dat men het zag als een soort decadentieverschijnsel ten opzichte van de klassieke periode van uh, Vergilius, Horatius onder keizer Augustus. En dat decadentie-denken is eigenlijk overwonnen en men heeft er een hele bewuste ja, kunstwil... kunstwollen, zeg maar dan in het Duits, ingezien... om het juist anders, dramatischer, emotioneler eh, te doen. Maar die eh, andere opvatting dateert echt van na de Eerste Wereldoorlog. Okay. Dan krijg je onder invloed van de Eerste Wereldoorlog... En, een Duits expressionisme, een surrealisme... en waar men dus vanaf wil, is een naturalisme... En ja, Seneca is natuurlijk niet naturalistisch te noemen. Wat U bedoelt? Uh, als Seneca niet... is niet naturalistisch. Nee, als toneelschrijver is hij dus te heftig. Het is heel extreem. Het is heftiger dan het leven zelf. Dan, laten we wel zeggen, als in een Tiestes uh, de kinderen als maaltijd, hè, geslacht, worden voorgezet door Atrius aan zijn broer. Dan zal het dan, best is niet dan, echt gebeuren. wel zijn. een ja. publiek, maar kan zich toch misschien daar moeilijk mee identificeren omdat het zo extreem is. Wat, wat, wat trekt u nou zelf in Seneca? In uh, Seneca, uh, vooral die tweedeligheid. Ik heb vroeger al, al veel geschreven over Seneca de moralist. Zoals hij naar voren komt in die traktaten en in zijn brieven. Uh, daar geeft hij uh, filosofische analyses. Dat is de ene kant beetje zelfhulpteksten, waarbij ja. je zegt van uh, wees gelijkmoedig... Heel want, want anders word je ongelukkig. Zoals tegenwoordig die zelftherapeutische boeken van... hoe kom ik tot onverstoorbaarheid, uh, een innerlijke rust, et cetera. Maar uh, dan ook al is een van de methodes natuurlijk altijd didactisch... een voorbeeldfunctie. En je hebt positieve voorbeelden. Dat zijn bij Seneca bijvoorbeeld Socrates met die dood van Socrates en anderen. Maar je hebt natuurlijk ook negatieve voorbeelden. En die negatieve voorbeelden, die al een beetje in de brieven ook voorkomen... dat zijn die beruchte mythische figuur. Dus je is... de, Als je zegt, als Medea als en Fadera, als daar op het toneel de meest vreselijke dingen gebeuren... is dat eigenlijk een voorbeeld van, nou, zo moet het dus niet. Zo moet het niet, ja. ja. Het ja. doet mij altijd een beetje denken aan de vaste predicaties... uit mijn vroegere Romeinse jeugd. Dan werd de hel en de zonde zo krachtig in de verf gezet. Ja, hij werd zelfs een beetje aantrekkelijk daardoor. En dat is natuurlijk ook met die tragedies van Seneca. Ja. Hoeveel heldinnen zijn niet gevallen voor Borromeus te geven, Dat soort geluiden. Nou ja, dat. En in de 17e eeuw is er een duidelijke invloed en verwantschap... tussen Seneca-tragedies en die iets wat lugubere dramatische martelaisverhalen. Maar... Seneca, dat is de tijd van Caligula, van Claudius ja. en van Nero. Die konden er toch wel wat van. Of zijn al die verhalen over Caligula en Nero... is dat allemaal voortgekomen uit die traditie van Seneca... die je met een korreltje zout moet nemen? Nee, want we hebben toch wel andere bronnen... Ook, neem nou, in ieder geval, wij kennen die tijd van uh, Nero en Caligula... vooral van Nero, vooral uit Tacitus, de geschiedschrijver. Ja. Nou, uh, kun je Tacitus niet geheel en al met een korreltje zout nemen. Hij schreef voor een senatorenpubliek. En daar zit in ieder geval wel uh, een kern van een waarheid absoluut in. Nou, het is toch ook een sfeer waarbij het opsnijden van kinderen... Uh, misschien nog uh, uh, tot de mogelijkheden behoorde. Niet ondenkbaar was. Nou, Wat ja, Caligula met zijn zus Laten we het andersom zeggen. Nero staat toch bekend als de moedermoordenaar. Precies. Dan heb je het andersom, zullen we maar zeggen. Maar, uh, maar daarom dat ik geloof. Dat is namelijk nogal een hot issue. In, dan tussen mensen van mijn vak. Dat je toch aan een vroege datering moet denken. van deze tragedies. Namelijk meer onder invloed geschreven van die gek Caligula. En dan geschreven in die tijd van keizer Claudius. en toen hij op. Corsica, in ballingschap zat. Want ik kan me niet voorstellen... dat hij het zich kon permitteren... Seneca, om over... Uh, kindermoord en... verwantenmoord uh, te... te schrijven, te dichten... en voor een publiek te brengen, ten tijde van Nero. Terwijl zijn broodheren daar ook mee bezig nee, waren. Dat nee, dat lijkt me toch... Uh, over um, de doden, hè, is het altijd bij... Romeinse auteurs, over de doden... niets dan slechts, <lacht> en over de levenden... niets dan goeds. Um, wat had hij met Caligula, Claudius? En, uh, waar kwam hij vandaan, Seneca? Wat... O, Seneca wordt vereerd door alle Spanjaarden. Dat is bijna het hispanisme van Seneca. Uh, men heeft wel, soms ook wel geopperd dat iets van die stierengevechten-mentaliteit. Uh, die fascinatie voor toch ook dood en geweld. of dat niet vanuit Spanje zijn Spaanse afkomst verklaard moet worden. Want zijn vader was een volle Spanjaard. Ja, die kwam en hij, hij is uit, dan... uit Cordoba. Het is een ja. puur Spaanse familie. Ja, en hij is dan nog net even in Spanje geboren, maar in, in, in Rome opgegroeid. Direct, want voor een uh, hogere opleiding, moest je voor dat is vooral dus een retorische opleiding, werd je, ging je meteen uit de provincie weg naar Rome toe. Hij was voorbestemd voor de staatsdienst? Of? Ja, hij was uh, zeker, hij was wel iemand die, wat weten wij, uh, astmapatiënt is geweest. Men zegt wel dat voorbereiden op de dood, het meditare mortem, dat is ook de uitdrukking in het Latijn voor een astmapatiënt met een uh, aanhalingscrisis. Ja, het... Van astma mensen uit mijn, uh, de directe omgeving weet ik dat gelijkmoedigheid. In ieder geval op, als je benauwd bent, is de enige mogelijke manier om, uh, om dat te boven te komen. Maar... Nou ja, ik heb wel eens iets van Seneca of van Lipsius, dat is dan de zijn vertaald. En ik moet zeggen dat ik van twee, drie mensen, daar was ik eigenlijk wel geroerd door, die zeiden, Piet, ik heb met een hartinfarct in het, zie ik mijn eigen broer bijvoorbeeld, in het ziekenhuis gelegen en toen heb ik jou dat vertaalde troostschrift meegenomen. Ik moet zeggen dat dit, Daar was ik blij om, om die reactie. Je moet even uitleggen wat dat troost is. Een troostschrift is dat je dus door argumenten en met voorbeelden. Uh, ja, probeert die kalmering te brengen aan je lezers. Dat, dus, dat zijn zelftherapieboeken. Seneca is een soort. gaat u maar rustig slapen-type. Nou, hij is. Ik denk dat dat eerder Epicureus is. Stoa is namelijk wel. in zijn praktijk van oefening. Uh, wat je noemt pre-mediteren. Dus van tevoren altijd erop bedacht zijn, het kan je altijd overkomen. Dus dat geeft dus een soort, ja, preoccupatie, fixatie op, heel wat ellende. Uh, de, de epicurisme is juist tegenovergesteld, die zegt, nee, daar moet je nou juist niet aan denken, want dan word je al bedroefd, zacherijnig, maar, voordat het überhaupt gebeurt. Stel ja, precies, je wordt er zorgelijk van, zou je denken, ja. in plaats van gelijk. Nou ja, stoïcijnen zijn niet de meest harde lachers en pretmakers Ik in het leven. Is, nee. Ik bedoel, die oude Cato, dat is ook zo'n stoïcijn, nou... Dat was wel een voorbeeld van dat soort Stoïcijnse doodsverachting. Maar hij had niet veel persoonlijke vrienden. Als, als, als, stel dat Seneca hier het volk zou kunnen toespreken... wat, wat zou hij als levenswijsheid het meest aan hechten? Hij heeft nou twee minuten, Seneca. heeft even de luisteraars, wat zou hij zeggen? Het zwaartepunt waarin de mens zich onderscheidt van het dier... is de ratio, het verstand... Dus dat moet je dus controleren en in evenwicht houden. En alles wat met emoties te maken heeft, drift, aanvalsdrift, libido. dat is eigenlijk het dierlijke van de mens. En dat moet je dus elimineren. En, en helpt nou, dat door, door de crisis heen? En door uh, werkloosheid en al dat soort dingen? Absoluut die niet. Ik ben ja. absoluut dus ook geen aanhanger ja. van een stoïcijnse boodschap. want het, uh, je, je concrete armoede en slavernij... los je niet op door te gaan hameren op. Geestelijke armoede is zo erg, dat moet je verrijken. Ik heb zelfs het idee dat als je cynisch bent... dat zo'n brief van Seneca eerder het instand houden... van de slavernij heeft bevorderd door een soort eigenlijk tolerantie daarin te brengen... dan dat hij het heeft afgeschaft. Ja. Nou, is Seneca die vindt dat je het Libido moet onderdrukken... wel naar Corsica verbannen... omdat hij iets had met de vrouw van de keizer. Ja, dat is een, een zo van die anekdotesverhalen. Ja, o, o, dat is niet waar? Nou, dat weten we niet. We weten wel dat eh, iemand als de Suetonius... dat is de geschiedschrijver ja. Levens van Keizers... dat is een soort Readers Digest... waarbij systematisch wordt geschreven over... De deugden, maar vooral over de ondeugden van deze keizers. En daar komen dus de, de smakelijkste details. En daar zal wel zeker wel wat van waar zijn. Per verrekening, zijn de vreedheden in het amfiteater. Die hele geweldscultuur die er toch geweest is in juist in die keizertijd van Rome. Ja, dat, dat vraagt natuurlijk dan ook. Dat soort uh, maatschappijcultuur vraagt natuurlijk ook om een literatuur. Seneca was uh, naar Corsica verbannen ja. uh, door, uh, door Claudius. Maar door de vierde vrouw van Claudius... uiteindelijk aan het eind van uh, die leven weer teruggehaald. En Seneca die heeft helemaal ingezet op Nero. Nero ja. moest het worden. Uh, de, want Nero was niet de, de zoon van Claudius. Maar het was een soort aangenomen... Uh, adoptief zoon, ja. Hij uh, had wel een echte zoon, Britannicus. Maar die, die is naar om het aan, het eind, aan zijn einde te komen. Daar kom. heeft Nero ook aan meegewerkt natuurlijk. Ja. He, die dood ja. van Britannicus, dus uh, broedermoord. Maar uiteindelijk... Wat, wat, uh, en dit is het hoogtepunt van de macht van Seneca. Op, uh, ja dan is hij eigenlijk de tutor, nou zeg maar gewoon... de feitelijke adviseur-machtshebber. Totdat natuurlijk Nero, 18, 19 jaar... en dan krijg je bij Tacitus ja die echt aandoenlijke scène... Nero wordt voor het eerst echt verliefd, notabene op een slavinnetje. En die heeft hem, ja, die, die is dan de bazin van hem... en dan onttrekt, wordt eigenlijk Nero aan het gezag van Seneca onttrokken... Ja, libido hè. Ja. Ja, ja, precies. Ja, Seneca terven. had het nog zo gewaars. Ja, op het toneel dan. Maar... Ja. Um, en dan gaat het mis. Hoe gaat het mis met Seneca? Nou, dat uh, Seneca natuurlijk die moedermoord op Agrippina... En het is natuurlijk altijd... Die in... moedermoord op Agrippina. Nou ja, Seneca heeft dus de, zijn, uh, via een opdracht aan een zeekapitein... De, zijn moeder Agrippina laten afmaken. Dat heeft Nero gedaan. Dat heeft Nero gedaan. Maar, maar, maar, maar Seneca heeft dat goed gepraat. Dit moest natuurlijk ergens verkocht worden, want dat was natuurlijk niet niks. En dat heeft, is, heeft men altijd 2000 jaar lang Seneca kwalijk genomen. Van jij praat over deugd. Hij was ook heel erg rijk dat, zelf. Dat werd hem ook kwalijk genomen. Maar de moedermoordenaar, dat is natuurlijk het. Uh, ja. Het ergste. Maar je, je zou kunnen zeggen dat hij zich daarmee aan Nero verplicht... of Nero zich aan hem verplicht heeft door... Uh, uh, maar dat heeft hem niet gered, deze... Nee. Hij is langzaam uh, is hij weggewerkt, uh, Seneca. Ja. Hij heeft jaren tevoren al uh, in het jaar 60 ongeveer gevraagd... dat is ook bij Tacitus <tie> prachtig beschreven... in een persoonlijk interview met zijn oude pupil Nero... ik wil nu wel met pensioen. Hij was dan ook tegen die tijd 60, 65. Dat werd eerst geweigerd. Ook, en ook al omdat dat zou kunnen lijken op een soort ja, terugtocht van... ik haal mijn handen ervan af. Maar toch is hij uiteindelijk stil gaan uh, wonen. En toen, is die, uh, ja, toen heeft hij ook zijn brieven geschreven, z n, z n, sommige traktaten. En uh, hij heeft natuurlijk opdracht gekregen om zelfmoord te plegen. Waarom was dat? Ja, dat was vanwege een samenzwering. En die ook beschreven wordt door Tacitus, samenswering van een aristocraat. Maar dat was niet bedoeld om het keizerschap af te schaffen... en weer tot een republiek te komen. Men vond gewoon dat Nero, die optrad als toneelspeler in de arena... die wagenmenner werd, die, ja, dat waren dingen... die pasten natuurlijk niet in de aristocratische code. Hij werd hoe langer hoe gekker Nero, kun je zeggen. Dus hij, hij moest weggewerkt worden... Ja. Maar dat, daar was die samenswering en die is niet gelukt. En toen heeft Seneca gedwongen, zoals dat dan ging, zelfdoding. Maar ja. was Seneca daar ook, ook daadwerkelijk bij betrokken, bij die samenswering? Uh, dat is... Hij zal er misschien iets van geweten hebben... maar niet echt bij betrokken. Ah. Meer aan buitenstaande. Het was wel zo dat er diverse Stoïcijnen wel bij betrokken waren. Onder andere Seneca's eigen neef... Ja. En dat is ook weer een dichter, een episch dichter Lucanus. En okay. dus... Het kwam te dichtbij. En dan, dan krijg je die, uh, die zelfmoord van Seneca. Ja, is een, een beroemde scène die ook Rubens heeft hem geschilderd... en alle anderen hebben hem geschilderd. Die man kon zelfmoord plegen. Dat dat luk... was een... Het lukt er vooral al, niet, hè? Men heeft, al, dat, men heeft ook, ja, met, dat had ook nog het uur lang... omdat hij natuurlijk als oud man dat bloed stroomde niet zo snel uit aderen. Dus vandaar de beroemde voorstelling van hij zat in het bad... En dat heeft hem eigenlijk weer zijn reputatie van moedernoordenaar weggewist en gered. Eh, dit was zijn laatste woorden, zijn laatste daad... waarin hij toonde dat hij toch een echte stoïcijn was. En eh, het werd eigenlijk toen de martelaar, de nee, heilige Seneka. Want uh, een stoïcijn sterft in bad? O, hoe bedoelt u? Wat? Nou ja, in bad is de meest pijnloze manier met die dampen. En het wordt als uh, tacitus tot in alle details beschreven. Ook dat hij juist ja, een heel teder gebaar Terwijl dus vele Romeinen, vele vrouwen hebben gehad. Seneca zijn hele leven lang heeft hij één echtgenote ge gehad en gekend. En die stuurt hij dan aan het eind na een kort gesprek weg. Omdat zij niet getuige hoeft te zijn van de dood van haar man. En, maar zij wil toch het levenseinde ook met hem delen. Daar vraagt hij om. Ja, dat zijn de mooiste hoofdstukken uit het werk Fantasietus. En daar, daar zijn ook weer toneelstukken. Want Seneca wordt zelf weer een personage in toneelstukken. Denk maar aan de opera van Monteverdi... in <coughs> uh, Lincoronatione di Popea, Dat is Nero's echtgenoot. Ik die tijd, ja. Het uh, boek, Matthijs heeft het voorzichtig. Uh, het is een sexy cover. oh ja, ja. Die tragedies. Ja, Halina uh, Rijn op de I voorkant. Duidelijk Was dat nou. jouw idee... Nou, samen met mijn uitgever Patrick Evenhart uit Groningen... met wie ik al jarenlang uh, samenwerk, uh, was het idee... Seneca beleeft op dit moment een zeker uh, nieuw leven. Bijvoorbeeld, denk aan de versies van Hugo Claus... in de jaren 60, 70 en nu ook. En daardoor een oude Seneca met Halina Rijn... die naar mijn gevoel, ja, ik hoop dat ze een keer Medea wil spelen... maar. Fantastisch. Ah, Oké, okay. <laughs> nou, het is uitgegeven bij de historische uitgeverij. Ik dank jullie allen voor het eerste uur. Zometeen um, het tweede uur met onder meer de geschiedenis van het heimwee. Graag tot zo. De Gids.fm gaat plaatsmaken voor de proloog.